Verder wijst het ministerie erop dat gebruikers na dit soort aanvallen nep mailtjes kunnen krijgen waarin wordt gevraagd om inloggegevens. Om zulke gegevens zal de overheid nooit per mail of telefoon vragen. Het wordt moeilijker om een langdurige verblijfsvergunning in Zwitserland te krijgen. Door een aanscherping van het beleid mogen er jaarlijks nog ruim 50.000 immigranten komen werken uit 17 Europese landen, waaronder Nederland.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 De spits van Liverpool beet zondag een speler van Chelsea in zijn bovenarm. Suarez kan nog beroep aantekenen. Bij zijn vorige club, Ajax, werd Suarez ook al eens zeven wedstrijden geschorst... voor het bijten van een tegenstander. Het weer. In het noorden neemt de bewolking toe en er valt vanavond wat regen. Morgen wordt het 18 tot 22 graden met af en toe zon, maar ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.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 En de actie van het gevangenispersoneel morgen in Den Haag tegen de bezuinigingen van het kabinet. Bert Koops zit hier. Hij is gevangenisbewaarder in Ter Apel. Goedenavond. Goedenavond. U bent er morgen bij, want uh, ja, wat maakt u nou zo boos dat u morgen helemaal van Ter Apel de gevangenen daar even laat en dan zelf naar Den Haag reist om daar actie te voeren? Ja, persoonlijk maakt het mij kwaad omdat het een, een afbraakplan is... wat we nog nooit gezien hebben in het gevangeniswezen. Het, het raakt tot in de, in, in, in de ziel van waar we mee bezig zijn. En dat maakt ons vooral heel erg boos. En daarom is het ook eigenlijk, gaan we massaal uh, naar Den Haag toe. Nou, we praten daar zo meteen over verder. Want ik ga eerst even naar Pia Gutchens. Goedenavond. Oh. Goedenavond. U zit in een studio eh, in het zuiden des lands. U bent zeven ja. jaar thuiszorgmedewerker in Weert. U bent ja. lid van de Abfacabo. Nou, ja. Uw bond heeft vandaag dat zorgakkoord eh, niet getekend. Mm -hmm. uh, u heeft ook al heel vaak gedemonstreerd hè, voor uh, alle ja. uh, perikelen in de thuiszorg. Maar u heeft uiteindelijk niet gekregen wat u wil. Nee, dat klopt. Het is erg teleurstellend dat er niet wordt geluisterd naar de mensen op de vloer. Ja, want Zo voelt u dat, dat er niet naar u wordt geluisterd? Ja, dat klopt. Nou, laten we even voordat we verder praten luisteren naar hoe dat vandaag ging met dat zorgakkoord. Ik ben ontzettend trots uh, erop dat we dat ook met elkaar hebben bereikt. Van mijn kant ben ik erg verheugd dat uh, deze afspraken kunnen zijn gemaakt. Wij kiezen voor werkgelegenheid en met dit akkoord kunnen we vele tienduizenden banen uh, redden. En dat is voor ons heel erg belangrijk. Wij hebben hier onze handtekening gezet onder een set afspraken en daar staan wij ook voor. Als er mooie punten in uh, gezeten zouden hebben, dan uh, ben ik best bereid om, te, om daarnaar te kijken. Maar volgens mij is er geen één voorzitter die tekent dat er 50.000 banen... Uh, op het spel staan en mensen ontslagen worden. Dus uh, ik ga het in ieder geval niet doen. Ja, We hoorden de minister, daarna nog een paar woordvoerders van andere bonden... maar als laatste Corrie van Breng van de Abfa Cabo, uw bond. Uh, mm -hmm. Ze heeft het akkoord inderdaad niet getekend, maar anderen deden dat wel. Uh, kunt u het, uh, zich goed voorstellen dat zij dat niet gedaan heeft vandaag? Ja, zeer zeker. Uh, je moet je voorstellen dat uh, 15.000 mensen die dus wel hun baan gaan verliezen. En dan heb ik het nog niet over de 15.000 die dus wel hun baan behouden. Alleen, daar komen we dan dadelijk op terug. Uh, die 15.000, dat zijn bijvoorbeeld in de stad Den Haag... zijn dat meer dan duizend mensen die hun baan gaan verliezen. En dat bovenop de werkloosheid die nu toch al zo gigantisch hoog is... is onrealistisch... Ja, maar goed, de andere bonden zeggen het is toch minder erg geworden dan wij dachten. Want 60 van het budget voor de huishoudelijke hulp, dus voor de thuishulp, blijft gehandhaafd. En in het regeerakkoord stond in de tijd dat maar 25 zou worden gehandhaafd. Dus ja, er is ook veel gewonnen, zou je kunnen zeggen. Nou, ik zie dat helemaal niet zo, dat er veel gewonnen is. Want uh, kijk, en dan komen we op die andere 15.000 die hun baan dan wel behouden. Uh, onder welke constructie komen die dadelijk te werken? Zijn dat dadelijk van die alfa constructies, waarbij je dus geen arbeidsvoorwaarden um, uh, behoudt. Dus waardoor je dus een ZZP'er bent... en maar moet afwachten of je morgen nog werk hebt. Ja, want wat en, is daar zo erg aan? Nou, je bouwt bijvoorbeeld geen pensioen op, geen vakantiedagen... Um, uh, geen betaling bij ziekte. Dat zijn echt niet uh, leuke dingen, hoor, voor een mens... Nee, want hoe zit dat je eigenlijk bij u persoonlijk? Want, want, daar, ko daar koop je ook geen auto van, zoals meneer Rutte dat wil. En een huis. <laughs> nee. Dus, uh, nee hoor. Nee, want je krijgt geen hypotheek hè? en geen nee. lening als je een auto nee. zou willen kopen. Maar, nee. maar goed, even naar u persoonlijk. U uh, werkt dus in de thuiszorg. Dat doet u al ja. zeven jaar. Ja. Uh, bent u nu bang voor uw baan? Mm, ik ga ervan uit dat ik vanaf december 2014 niks meer heb. Nee, dat ik werkloos ben. Ja, waarom gaat u daarvan uit? Waarom weet u dat zo zeker? Nou ja, ik bedoel, uh, 50.000. <laughs> ga er maar vanuit dat je erbij zit, hoor. Ja, of misschien niet, hè? dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Dat zou een meevaller zijn. Maar ja, even goed. Uh, ik strijd niet uh, voor mijn eigen. Ik strijd voor de mensen, uh, de cliënten die dus ons hard nodig hebben, laten we wel wezen. En voor die andere uh, collega's onder ons. Je kunt niet strijden alleen maar voor je eigen en alleen maar naar je eigen kijken. Daar kom je niet ver mee. Dat hebben onze voorouders ook niet gedaan. Die arbeidsvoorwaarden die we nu allemaal zo lekker van aan het genieten zijn, daar hebben zij in de tijd voor gevochten. Ja, en, en nu heeft u de afgelopen maanden ook heel veel actie gevoerd om ja. te voorkomen dat dit zou gebeuren. En nu gebeurt het toch. Ja, dat klopt. Ja, en, en dat is natuurlijk vreselijk, zegt u, want u bent bang dat u uw banen uh, verliest. Uh, nou zegt de overheid wel, als er uh, banen uh, verloren gaan... dan gaan wij de mensen helpen om passend werk te zoeken en om te scholen. Ja, mm -hmm. hoe stel je dat voor? Moet je je voorstellen, dan gaan ze deze mensen bijvoorbeeld omscholen. Oké, okay. ze worden omges omgeschoold. Vaak zijn het laaggeschoolde mensen die dit werk uh, doen. Uh, die worden dan omgeschoold tot helpende... Uh, waar worden die dan te werk gesteld? Moet u mij het vertellen. In een verzorgingshuis gaat dat al helemaal niet. Waar dadelijk alleen maar de zware gevallen in binnenkomen. Ja, daar gaan ze ook wel iets aan uh, afzwakken. Maar dat wordt ook allemaal anders. U zegt, ja. er is eigenlijk geen werk we om daar al... nou om te scholen. Nee. En verzorgingshuizen gaan ook dicht. Hè, laten we wel wezen. Die gaan gewoon dadelijk, uh, een heleboel gaan er dadelijk dicht... En uh, die mensen die daar uh, hebben gewerkt, die worden dan wel weer geplaatst in andere verzorgingshuizen. Dus ze zitten niet te wachten op die andere 50.000 die dadelijk wordt omgeschoold. Nee, u heeft het over andere mensen, maar het gaat uiteindelijk ook om u. Uh, ja, dat gaat ook om mij, ja. Maar zou ja. u willen omscholen dan, als u een kans kreeg? Ja, het, ik bedoel, iedereen wil natuurlijk werken en, en zichzelf verbeteren, logisch. Maar zijn onze cliënten daarmee geholpen? Ja, want laten we eens naar de cliënten gaan. Ja, neemt, precies. U, neemt u mij eens mee naar uw dagelijkse praktijk. Ja. Uh, uh, hoeveel onrust is er op dit moment bij de cliënten? Uh, veel, dat kan ik u verzekeren. Veel mensen zijn, maken zich daar zorgen om, uh, ze, ze weten niet wat op hen afkomt. Die onzekerheid. Heb ik eigenlijk nog wel hulp? Ja, wat, zeggen ze dan, wat zeggen ze dan precies tegen u? Als, want dit is elke dag op radio en tv, het staat in de kranten. Dat krijgen deze mensen ook mee. Ja. He, hebben ze het daar met u over? Ja, zeker. Wat ja, zeggen ze dan? Ze maken dan? zich ook heel erg boos over dit kabinet. Over de asociale... Uh, instelling van bijvoorbeeld de P van de A dat was echt niet verwacht volg volgens deze mensen het zijn allemaal brave mensen die P van de A gestemd hebben en die zijn enorm teleurgesteld uh, men zegt bijvoorbeeld ook tegen mij van goh uh, uh, 50 plus partij misschien had ik daar maar beter op kunnen stemmen ik zeg nou jongens die mensen die helpen je ook niet want daar heb ik nog nooit een reactie van gehad op al mijn brieven die ik heb gestuurd niet dus uh, verwacht daar ook maar niks van. En ook van, op, tijdens de acties heb ik nergens deze partij gezien. Nou ja, ik, er is nu een, een, er is een, even om u te onderbreken. Er is nu op dit moment uh, een debat in de Tweede Kamer over dat zorgakkoord. En daar is Henk Krol van 50PLUS uh, mm -hmm. aan het woord geweest zojuist. Mm -hmm. En ik lees nu dat hij, uh, uh, als het, dat zegt hij tenminste, dat, dat hij niet blij is met het akkoord. Mm -hmm. en, en als het aan hem ligt, dan trekt het kabinet uh, dat zorgakkoord vandaag nog in. Nou, dat zou mooi zijn. Alleen, ik heb hem wel nergens gezien tijdens de acties. Jammer. Ja. Dat is de beste kans, denk ik. Maar goed, even terug naar uw cliënten. Want, want er is natuurlijk al bezuinigd op die thuiszorg ja, de afgelopen heel tijd. Heel veel. Ja. Hoe, hoe, hoe, hoe is uw werk veranderd? Kunt u daar wat over vertellen? Um, nou, weet u. In 2008 hebben ze bijvoorbeeld um, de loonschalen ook al naar onder gebracht. hebben wij ook al loon ingeleverd. Wij zaten in loonschaal 15. Toen hebben ze in 2008 nu het plan gevat om alles in, 2000 in schaal 10 te, uh, onder te brengen. Uh, dus daar zijn we toen de tijd mee naar beneden gegaan. Maar het werk is gewoon hetzelfde gebleven. En dat wisten die mannen wel die wisten heus wel dat wij hetzelfde werk blijven doen bij de cliënten. Alleen voor een lager loon nu. En nu denken ze van, nou weet je wat, uh, we gaan nog verder snijden, want dat kan. Ja, maar behalve het lonen is het werk zelf ook veranderd? Moet u uw werk om onder andere omstandigheden ja. doen? Ja, ja, er worden bijvoorbeeld uh, de, in, de herindicaties, die vallen nu al uh, uh, lager uit. Dus mensen die nu geherindiceerd moeten worden, die krijgen nu al minder uren... of die krijgen helemaal geen uren meer... Dat is nu al aan de gang. Aan de andere kant van de werknemers is het zo... dat alle nuluren en tijdelijke contracten de laan uit worden gestuurd. Dus uh, wij moeten ook wat meer gaan overwerken, dat begrijpt u wel. Want immers dat werk blijft op dit moment nog gehandhaafd. Maar noemt u dan eens een voorbeeld. Hoe, hoe ziet uw werk er dan vandaag de dag uit... in vergelijking met uh, zeg maar een paar jaar geleden? Wat kunt u minder doen bij uw cliënten? Nou, wat we bijvoorbeeld minder kunnen doen... is bijvoorbeeld uh, niet alleen de kastjes van binnen uitdoen, Want da dat vergt veel te veel tijd allemaal. Dus dan moeten ze de familieleden maar voor achterop zetten. Dan de kelder en de voorraadkasten, die kunnen niet gedaan worden. Maar je hebt ook geen tijd om met die mensen een kop koffie te drinken... en eens, um, te informeren over uh, dingen die er gaande zijn, die hun aangaan. Ik noem maar iets, WMO, uh, vergoedingen... Uh, het ziekenfonds kosten, waar moeten ze zijn, dat weten ze allemaal niet. En om daar even rustig voor te gaan zitten en hun dat te gaan vertellen... die tijd heb je dus ook bijna niet meer. En, en hoe belangrijk is dat om dat juist wel te doen? Uh, dat scheelt heel erg veel. Ten eerste neemt dat de onrust bij deze mensen weg. Hun voelen zich rustig en veilig. En dat is enorm veel waard, dat mensen zich prettig voelen. Um, tot nu toe is dat altijd goed gegaan. Maar ja, wij medewerkers we hebben daar steeds minder tijd voor. En we kunnen ook steeds minder een gesprek aangaan... om te kijken of de dementie bij een cliënt bijvoorbeeld toeneemt. Uh, of de eenzaamheid, doorvragen bij eenzaamheid. Ja, daar heb je gewoon geen tijd meer voor. En, en, en is het dan nog wel leuk uh, in de thuiszorg op dit moment? Weet u, je moet, een, je moet een mensenliefhebber zijn. Anders kun je dit werk niet doen. Wat wij doen is meer als met de stofdoeken wapperen... en met de stof, stofzuiger door het huis gaan. Um, je moet gewoon van deze mensen houden. En dat, en dat doe ik gewoon echt. En met mij alle medewerkers in de thuiszorg... en verdomd, dat weten ze daarboven. Ze weten dat... En ze spelen daar gewoon mee. Maar ze weten het daarboven? Ze weten dat wij niet gaan staken. We gooien niet de stofdoek neer en zeggen, jongens, bekijk het maar. Dat, dat, dat doen wij niet. We houden van onze mensen en we houden van ons werk, wat we doen. We worden enorm gewaardeerd ook door deze mensen. Echt waar. Maar ja... Ja, want nu moet u morgen daar naartoe. En dan moet u zeggen van... ja, nou hebben we toch niet gekregen wat we wilden. Ja. En dan moet u die mensen uitleggen van wie u zoveel houdt... dat dat misschien wel weer vergaande gevolgen heeft. Ja, dat is heel erg moeilijk. Ja. ja, want u zucht. Ja, ik vind het heel erg, ja. Gaan we echt wel aan het hart, ja. Uh, we gaan uh, 6 juni gaan we weer terug naar uh, weer actie voeren Of uh, 8 april is, of nee, 8 juni is het. Met de FNV, dus we gaan gewoon lekker door... Tot, uh, tot we misschien wel uh, gehoord worden daar in Den Haag. Ja, ik ga even naar uh, Bert Knoop, gevangenisbewaarder. Die zit naar dit verhaal te luisteren. Gaat morgen uh, naar Den Haag, meneer Koops. Uh, ja, hoe, hoe luistert u hiernaar? Ja, het, uh, het, je krijgt bijna een gevoel van uh, verbandschap uh, of, of verbondschap. Want je begrijpt gewoon niet waarom ze op deze manier... Met de maatschappij omgaan. Want je levert gewoon in en de kosten komen voor de baten. Dus als je hier niet de contacten legt, dan zeg ik, wij hebben het altijd over constructieve bejegening. Je moet mensen echt raken, je moet ze in hun gezicht kijken, je moet er tijd voor nemen. Wat, wat bereik je daarna? Zeg maar de, de navraag, want het lijkt nou dat voor geld alle principes wijken. En dat voelt gewoon niet goed. Ja, maar toch nog even terug eh, dan naar eh, Pia Gutjens, Want ja, het, het gaat natuurlijk allemaal om geld. We zitten in een crisis. Er hm? moet wel bezuinigd worden. Ja, dat weten wij ook wel. En wij hebben uh, vanuit, de, de, vanuit de werkvloer hebben wij aan de bond uh, in de tijd heel veel suggesties meegegeven. Van jongens, dit zijn bijvoorbeeld bezuinigingssuggesties die jullie kunnen doorgeven aan Den Haag. Is ook gebeurd, maar er wordt gewoon in Den Haag niks mee gedaan. Noemt u eens één ding? Ja, populair is natuurlijk om te roepen, uh, de managements uh, lonen natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk heel goed uh, om dat uh, even meteen naar boven te bubbelen. Maar er zijn natuurlijk veel meer dingen, zoals controle bijvoorbeeld. Hè. Uh, alles valt en komt met controle. Uh, alle regeltjes en wetjes die ze daar verzinnen in Den Haag... daar is geen controle op. Dus het is allemaal leuk en aardig wat ze verzinnen... maar er is ook geen controle op de PGB. Waar ontzettend... Persoonsgebonden budget? Ja, ja daar, daar wordt ook uh, mee ge, uh, uh, ja, hoe zal ik zeggen... Uh, verduisterd of... of uh, heb, dus verkeerd uh, mee omgesprongen. Dus u zegt zeggen. er is eigenlijk op andere plekken ook geld te halen? Ja, ja controle. Zet eens een keer controle erop. Er zijn ook mensen die krijgen bijvoorbeeld te veel uren. Kom je ook wel eens tegen? Dat je denkt van zo. Ja, dus er is op andere plekken <güls> nog geld te halen... zodat de thuiszorg uh, niet, zoals u zegt, uh, afgebroken moet worden. Ja, zeer zeker. Ja. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. Ja, en met vandaag thuiszorgmedewerkster Pia Gutjens. Ze is lid van de Cabo en haar vakbond heeft vandaag het Zorgakkoord... waar op dit moment over wordt gesproken in de Tweede Kamer, niet ondertekend. En u hoorde hem al even Bert Koops. Hij is sinds 1995 gevangenisbewaarde in Ter Apel... en voorzitter van de Ondernemingsraad van Gevangenissen in Nederland. En hij gaat morgen naar Den Haag om actie te voeren... omdat het kabinet ook hier wil bezuinigen. 340 miljoen, 20 gevangenissen, drie. TBS-klinieken en een jeugdgevangenis zouden, naar waarschijnlijkheid, de deuren gaan sluiten. 3700 banen staan op het spel. Ja, zo klinkt dat dan als een gevangenisdeur dichtgaat. Ja. Moeten die gevangenen morgen allemaal in de cel blijven? Als, uh, als u naar Den Haag gaat met z'n allen? Nee, wij staan voor de, voor, voor de veiligheid van de gedetineerden. Ook voor de veiligheid van de samenleving. Dus die jongens die krijgen morgen normale medicatie. Ze krijgen ook normale te eten, maar ze krijgen wel minder activiteiten. Want we draaien, wat, wat ze wel eens noemen, een soort zondagdienst. Dus wat normaal door de week uh, uh, gewoon is om, om te doen. Bijvoorbeeld arbeid, dat doen we nu dus niet. Want wij worden ook, uh, ik moet ook wel zeggen, door de directie in staat gesteld... om gewoon op massaal naar... Den Haag af te reizen. Ja, wat is massaal? Hoeveel mensen gaan er mee, denkt u? Nou, Er werken bij, uh, bij heel DI, van er valt ook jeugd en tbs onder... er werken ongeveer 16.500 mensen. En, uh, de verwachting is dat er toch uh, een, een uh, duizend of vijf mensen uh, naar Den Haag toe gaan. Ja, dat is heel wat. En, en wat hoopt u daar te bereiken? Nou, we hebben laatst een hoorzitting gehad in de Tweede Kamer... en daar ontstond eigenlijk een monsterverbond van burgemeesters... van medezeggerschap, van, van, van, van wetenschappers... Van, van iedereen die je maar kunt noemen... en dat je nogmaals dat signaal kunt afgeven... dit is echt een afbraakplan, je hebt het gemaakt met boekhouders... en ga nou alsjeblieft luisteren naar het veld... Maak samen, laat die mensen daar samen een plan maken... en ga dat dan uitvoeren. Ga niet alleen af op je boekhouders... Nee, maar boekhouders, ook hier zeg ik weer, even op de stoel van Fred Teven en het kabinet, Fred Teven de staatssecretaris, we moeten bezuinigen. Ja, daar dat, dat, dat loopt ook bij ons, eerlijk gezegd, niemand voor, voor weg. We hebben ook alternatieven aangedragen, de, maar die, daar is gewoon niet naar geluisterd. De directeuren hebben een hele hoop dingen aangedragen, de medischeggenschap heeft een hele hoop dingen aangedragen. Er zijn zelfs politieke partijen die hebben dingen aangedragen. Er is gewoon niet naar geluisterd. Ja, en, en, en even wat mensen misschien niet weten, een heleboel gevangenissen dicht. Zijn er dan ook minder gevangenen? Nee, als je, wij werken dan altijd met van die beleidsrijke of beleidsarme cijfers. En dat laat eigenlijk zien dat we de komende jaren, na 2018, weer meer cellen nodig zijn. Ja, dus, dus, uh, ja zegt... Ik zie u ook met verbazing uh, kijken. Het, daarom is het, voelt het ook voor ons zo weer heel erg vreemd. Dat je juist in deze tijd, dat, waarvan je weet dat je in 2018 waarschijnlijk weer meer cellen nodig bent. Dat je nu dit gaat afbreken. Ja. Kijk kwaliteit dat, dat komt echt te voet. Maar dat gaat met de snelheid al. Te paard gaat het weg. Dus je breekt verschrikkelijk veel af in korte tijd. En als het straks weer nodig is. Ja waar, waar blijven we dan? Ja. En, en wat wordt er afgebroken dan? Nou, wat nu wordt afgebroken, de buizen die nu worden afgebroken... want de aantallen die zijn nog iets anders dan jij net in je voorstukje zei. Maar nou, wat je nu afbreekt, dat heb je niet meer. Dus op het moment dat die baas te huis er niet meer staat... die vakmensen die we nu hebben, die zullen dan... ja, ik heb het ook wel genoeg van werk naar bijstand. maar in ieder geval, ze zijn er dus niet meer. Dus op het moment dat je ze dan weer nodig bent... moet je ze dan weer gaan opleiden. Dan moet je de hele infrastructuur weer doen. Je zet niet zomaar een bias neer. Het nee, is een apart soort vakmanschap. Ja, dat, dat snap ik. Maar aan de andere kant, zegt Teven... we kunnen bijvoorbeeld veel gevangenen in de toekomst met enkelbandjes naar huis sturen. Dus dan hebben we die cellen helemaal niet meer nodig. Ook in de toekomst niet. Nee, maar nou ja, het is uh, wel grappig dat Fred Teven dit als, sta als uh, staatssecretaris heeft. Want als, als parlementslid heeft hij er juist voor gezorgd dat het afgeschaft werd. Maar goed, dat tezijde. Maar ik zou ook wel eens een maatschappelijk debat willen zien... als je 20.000 gedetineerden op jaarbasis buiten met een enkelbandje zet... wat de maatschappij daarvan vindt. Kijk, we hebben in het verleden hebben we een kleine pilot gehad met 200 gedetineerden. En het viel al niet mee om, om, dat, om, om gewoon de geschikte gedetineerden te vinden. Maar als je elke dag dus 2000... Nou, dan moet je eigenlijk 2300 gedetineerden hebben die daarvoor geschikt zijn. Dat komt niet goed. Ja, maar Gaat... waar bent u bang voor dan? Wat zou er dan gebeuren? Is het ja, een veiligheidsprobleem? Het is, uh, het is buiten en binnen is het een veiligheidsprobleem. Want op het moment dat wij dus geen geschikte gedetineerden vinden... Wat moet er dan gebeuren? Want dan moet je dus wel één persooncellen hebben... of meer persooncellen over hebben om die mensen daar te plaatsen. Als we dat dus binnen niet meer hebben... dan krijg je dus heenzendingen. Dan krijg je dus, krijg je dus de situatie die we een aantal jaren geleden hadden... omdat we geen cellen genoeg hebben, moeten we mensen naar buiten sturen. Nou, een verschrikkelijke situatie ontstaat er dan. Ja, en meer mensen op één cel? Ja, kijk, meer mensen op één cel is ongeveer hetzelfde verhaal. Want nu op dit moment hebben we al problemen met de luchtkwaliteit in de buizen. Je kunt niet zomaar... Mo moet u eens voorstellen dat je met je paard... Uh, dat je twintig uur per dag in een cel zit. Dus zes dagen van zeven dagen in een week... zit je zes dagen in een week met je paard al op een cel. Wat, wat zou u... Hoe voelt u zich dan? Dat lijkt me afschuwelijk. Ja, maar eerlijk gezegd ook. Ja. Zeker. Nou, wat gebeurt er dan? Ja... Ja, en, en uh, wat, wat betekent het eigenlijk voor u persoonlijk, dit hele bezuinigingsplan, wat nu op tafel ligt? Ja, kijk, als het plan doorgaat, wat betekent het mij voor, voor, voor mij persoonlijk? Mijn collega die vertelt dat het is net alsof je je hart thuis laat. Kijk, ik was afgelopen. Ik was met de kerstdagen. Was ik uh, bij ons op, op, op de locatie. En had dan Gevangeniszorg Nederland. Een soort vrijwilligersorganisatie. Die had onder, onder een kerstboom Had cadeautjes neergelegd voor kinderen. Om die, die kerels die bij ons binnen zitten. Dat zijn soms ook vaders. Nou, uh, wat je dan dan ziet. Is dat je die constructie. Uh, die, die, die, die, die momenten van bejegening. Ja, dat wordt steeds minder. Dat heb je dan niet meer. Want Waarom je niet personeel. Dan? Je er is minder personeel. Ja. Er is geen tijd meer voor. Nee. Dus eigenlijk wat, wat we net ook hoorden van Pia Gutschens, hè, Het extra. De extra aandacht voor haar uh, uh, cliënten, zal ik het mm -hmm. maar even noemen... Hè? de mensen in de, de thuiszorg, die thuiszorg gebruiken. Ze zegt, ik kan eigenlijk niet meer met ze praten... over uh, wat moeten we doen met, met uh, de ziekenfonds... of uh, aandacht besteden als dus je merkt dat iemand dement wordt. U zegt, ik heb dan eigenlijk straks ook geen tijd meer... voor goed contact met uh, de gedetineerden. Nee, en dat gaat dus ten koste van de veiligheid. Ten koste van de veiligheid van gedetineerden en van, en, en van personeel. Dat is net wat, vooral wat ik net vertelde. Als je dus twintig uur per dag op, op een zeil zit... Ja, je hebt dan geen, geen contact meer met die jongens. Dus je weet ook niet hoe ze zich voelen als ze, als ze problemen hebben... Of, of, of van alles wat erin meespreekt. Maar je, je weet dus ook niet meer hoe ze in elkaar zitten. Ja, want hoe gaat dat eigenlijk, dat contact? Ik bedoel, vertelt u daar eens iets over? Is dat elke dag? Of waar gaan die gesprekken dan over? Ja, meestal heb je, ben je met een groep collega's... zit je op, op een vast team van uh, gedetineerden. Dus dat, dat, ja, dat zijn eigenlijk jouw jongens. Dus op dat moment weet je ook precies wat er gebeurt. Dus je hoort ook allerlei verhalen. Van, kijk, de meeste kerels die binnenkomen, die hebben, die hebben allerlei problemen. Als, als dat nou is met de, de schuldsaneringen of met de relaties of wat dan ook. Of, of, of met kinderen of, of van alles en nog wat. Dus die jongens komen ook naar je toe, want soms weten ze ook gewoon niet zoveel. Kijk, de, de meeste de, meer dan 60% van onze gedetineerden die binnen zitten... Die hebben ook een, op een of andere manier een psychische stoornis en van allerlei dingen dus bij elkaar. Dus die jongens die zijn ons ook nodig. Dus dan kunnen wij, proberen ze dus door structuur te geven en door, en, en door een menswaardige bejegening te krijgen, proberen ze dus zover te krijgen dat ze niet weer terugkomen hmm. bij ons. Ja. En wat is dan de menswaardige bejegening? Wat doet u dan in de, in de praktijk? Nou in ieder geval, je bent er voor hun. Op het moment dat die deur dicht zit, dan heb je dat niet meer. Dan ben je er ook niet meer voor hun. En wat er dan gebeurt, is dat die hele frustratie... want je, u moet zich gewoon nog maar voorstellen... dat de meeste mensen waar, waar Fred Tevin nou ook over heeft... dat zijn onschuldige mensen. Dat zijn nog niet de mensen waar de, strafrecht, of waar, waar de rechter van gezegd heeft... dit is een straf. Dat voelt bij ons ook heel erg vreemd. Dus de mensen die in voorlopige hechtenis gehechtenis zitten... Dat zijn, dat zijn er dus duizenden op, op jaarbasis... waar een rechter nog niet over geoordeeld heeft... die stop je dus heel erg lang achter de deur. Letterlijk. Ja. Terwijl er nog een uitspraak moet komen, zegt u. Ja. Ja. Uh, maar goed, u zegt, ik heb contact met die mensen. Daar is dan dat, dat wordt allemaal anders. En, da en dat is nou juist zo erg. Hoe reageren uh, de gedetineerden eigenlijk op deze plannen? Wat zeggen ze tegen u daarover? De laatste tijd ben ik niet zoveel op, op locatie geweest. Maar een van de laatste keren dat ik daar was, was ik bij een. Uh, dat noemen ze dan bij ons herstelgerichte detentie. Nou, wat wil dat nou zeggen? Je brengt eigenlijk gedetineerden in contact met slachtoffers van geweld. Die, die, de, zeg maar het slachtoffer vertelt daar domweg wat er, wat er mis is. In dit geval was een, uh, een winkelier die was overvallen. Die had een, uh, een geweer op zijn hoofd gehad. En die werd heel erg emotioneel. En, en, en ja, wat je dan ziet gebeuren is dat een aantal jongens... die vinden ten eerste vreemd van empathisch vermogen... of invoelend vermogen, dat, dat is niet altijd aanwezig. En wat je dan ziet gebeuren, als je dat dus een aantal keren doet... als je dus die bejegeningsmomenten hebt... dat je bij, bij bepaalde jongens toch ziet dat er verandering ontstaat. En daar ben je nou juist naar op zoek. Ja, maar, maar zeggen ze ook tegen u iets over de bezuinigingen die er nu op stapel staan... en dat er gevangenissen straks dicht moeten en dat dit allemaal niet meer kan? Ik bedoel, is dat onderwerp van gesprek ja, dat bij is, hen? Ja, ja, natuurlijk, want de meeste jongens die hebben dus geen geld. En de meeste familieleden dus ook niet. Dus op het moment dat ze op bezoek moeten komen... en een baas verdwijnt ergens in de regio... dan moeten ze dus dus dan, dan moeten dus de familie of familieleden moeten dus langer in de taxis of, of langer in de bus of wat dan ook. Dus dit, dit raakt hen ook, ook direct. Zeker ook dat je, dat je dus ook, als je onschuldig bent... dan mag je niet tegenwoordig nog werken. Nou, de plannen die Fred Teven heeft voorgelegd, dan mag je niet meer werken. Dus op het moment dat dat allemaal niet meer kan dan heb je ook dus die uitingsmomenten niet meer. Ja, en dat is heel belangrijk, zegt u. Ja. Ik, geef een, ik ga nog even terug naar Pia uh, Gutjens, uh, thuiszorgmedewerker, Die luistert mee vanuit het zuiden des lands. Wat, ze, hoort u toch, ook al is het een hele andere sector... er zijn toch raakvlakken hè, in, in uw verhaal? Heel veel raakvlakken, absoluut. Ja. Hij en ik we werken allebei met mensen. En dat ontgaat Den Haag. Ja, voelt u dat ook zo, meneer Koops? Ja, dat voelt dat, Ja, Die... die uh, ja. Ja, en, en, en, en mevrouw Guntjens, nou gaat meneer Koops morgen naar Den Haag om te protesteren. Mm -hmm. Dat heeft hij ook al een aantal keren gedaan. De, de, heeft u wat dat betreft nog tips voor hem? Hard schreeuwen. <laughs> ja, hard schreeuwen, maar luisteren ze dan? Dat is natuurlijk de vraag. Ik weet het niet. Ik, ik kan hem hier niks garanderen, want bij ons ze, zijn ze ook een beetje doof. Dus. Maar niet de moed laten vallen. Echt, echt doorgaan. Want ook wij gaan weer in juni terug naar Amsterdam of Den Haag. whatever. Wij zijn er en we, we, we zullen doorgaan met de actie. Dus niet opgeven. Door blijven gaan. Oké, okay, meneer Koops. Doorgaan. Dat gaan we zeker doen. Ja, u heeft, er, ja, nog wel nog, <laughs> heeft u er nog wel vertrouwen in voor morgen? Ik heb er alle vertrouwen in, want ik, ik kan me niet voorstellen dat uh, ook, ook bij de VVD daar niet dingen ontstaan dat ze denken van elektronische detentie. Dat is toch niet van mij? Op het moment dat ik Fred Teven als staatssecretaris dit hoor zeggen, dan zie ik bijna de, ja, het afgrijzen in zijn gezicht. Dus nee, dit is niet van hem. Dus ik ga er ook maar vanuit dat hij de plannen dus weer uh, herziet of wat dan ook. Het voelt niet goed. Nou, succes morgen bij het actievoeren. U hoorde Bert Koops en hij is sinds 1995 gevangenisbewaarder in Ter Apel. En u hoorde ook Pia Gutjens, lid van de Abvacabo. Haar vakbond heeft vandaag het zorgakkoord niet ondertekend. Goed, dat was Twee Dingen van Max voor vandaag. Voor meer informatie en als u de uitzending wilt terugluisteren... dan kunt u gaan naar onze website www.tweedingen.nl. Daar kunt u allerlei informatie krijgen. Zometeen kunt u luisteren naar Langste Lijn met Robert Meder. Maar het is op dit moment bijna half negen. Hier is eerst het volgende. Dit is Radio 1.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 Sinds december houden Iraakse soenieten wekelijks betogingen tegen de regering. Gisteren vielen in het noorden van Irak meer dan twintig doden... bij gewelddadige protesten tegen de regering. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. NOS, NOS, NOS Langs de lijn met Robert Meder. Ja, goedenavond. De dreun die Bayern München gisteren uitdeelde aan Barcelona... dreunt nog na. De ene zit in de zevende hemel en de andere treurt om wellicht het einde van een tijdperk. Vanavond de andere halve finale tussen Borussia Dortmund en Real Madrid. Uh, we gaan straks uh, nog heel even terug overigens naar gisteravond. Maar eerst natuurlijk ten onze verslaggevers Andy Houtkamp en uh, Bas Stigler. die uh, voor ons Dortmund-Madrid gaan verslaan. Heren, goedenavond. Goedenavond, Ja, Robert. Ja, een mooi affiche, om maar even zo te zeggen. Wat een cliché, maar het is natuurlijk wel zo. Even over uh, uh, het gesprek van de dag. Gutsen van Dortmund voor 37 miljoen naar Bayern en München. Hebben jullie al één idee hoe die is ontvangen van, vanavond daar? Ja, jawel. Overigens, uh, los van clichés... ik zit midden in een week waarin alle clichés waar blijken. Dus het mag voor mij een keertje. Uh, nee, nou ja, kijk, Gutsen, daar is natuurlijk het een en ander rondom gebeurd. Toen bekend werd gisteren dat hij voor uh, de het sommetje van 37 miljoen... deze zomer naar München zou vertrekken. Uh, er zijn uh, boze fans geweest in Dortmund. Mensen die zijn shirtje hebben verbrand. Er is extra bewaking geweest, omdat men toch wel dacht... nou ja, misschien gebeurt er links en rechts nog wat vervelends. Maar toen hij het stadion in kwam, viel het eigenlijk allemaal wel mee... En waren er waren niet heel veel fluitconcerten. Ik ben benieuwd hoe dat straks is als ze het veld opkomen voor de wedstrijd. Of die wordt toegezongen bij ze eerst balcontact. Of dat dat niet het geval is. Dat mensen teleurgesteld zijn en boos. Dat hij nou juist naar Bayern München gaat. Dat is allemaal best begrijpelijk. Maar ze zullen zich ook realiseren. Dat heeft Jurgen Klopp, de trainer ook gezegd. Ga er nou achter staan. Want we hebben hem vanavond hard nodig. En uit dit verhaal uh, blijkt dan ook al. Hij speelt dus gewoon uiteraard. Want waarom zou je je beste of tenminste één van je beste spelers niet opstellen. Hij staat gewoon op de nummer 10 in de rug van Lewandowski. Daar stond ook nog een piepklein vraagtekentje achter, want hij had ook wat last van zijn bovenbeen. Maar had zelf al via de social media, zo gaat het tegenwoordig, laten weten dat hij gewoon zou spelen. En zo ziet het elftal van Dortmund er eigenlijk wel gewoon zo uit zoals het eruit moet zien. En op de bank, dat is dan nog het vermelde waard, zit Nouri Shahin, die dus eh, eigenlijk van Real Madrid is. En zijn geluk maar weer eens terug in Dortmund gaat beproeven, maar daar verlopen ook nog niet al te veel geluk heeft. Dat dus voor wat betreft Dortmund uh, allemaal benieuwd naar hoe dat publiek straks omgaat met de heer Gutsen. Real Madrid uh, heeft wat uh, probleempjes achterin. Mm, Arbeloba geschorst, Marcelo geblesseerd. Nou, dat wordt opgelost uh, door gewoon vier ijzersterke verdedigers neer te zetten, want natuurlijk heb je voor elke positie een dubbele bezetting. Sergio Ramos, uh, rechtsback, Varane, Pepe, Centraal en Cointrao uh, als uh, linksback. Uh, opvallend dat uh, Modric in de basis staat en dat heeft te maken ...met het vaderschap. Niet van Bas Ticheler, maar van Di Maria... ...die uh, eer gisteren vader is geworden. En uh, Bas is dat al uh, een kleine week. Uh, maar dat maakt uh, ver niet uit. Bas staat wel gewoon in de basis. Uh, Di Maria niet, die zit op de bank. En uh, onze grote vriend Modricje uh, ...staat dus in de basis bij uh, uh, Real Madrid... ...waar ook uh, Benzema licht geblesseerd... ...maar wel op de bank zit. En Gonzalo Higuain, de Argentijn, is zijn vervanger. Overigens ook opvallend, twee Duitsers in het team... van José Mourinho. Özil is uh, in, uh, in vorm. Een hele goede voetballer. Ex-Sjalke. Uh, scoorde afgelopen weekend twee keer tegen Sevilla bijvoorbeeld. Özil dus in vorm. En ook uh, Kedira, Sami Kedira staat in de basis bij Real Madrid. En hij is ook een Duitser. Dus is dat uh, leuk dat dat tegen Borussia Dortmund is. Goed, tot zover. Zometeen komen we bij jullie terug. Het is in ieder geval zweervol, uh, zweervol zo te horen... in het uh, stadion. We gaan even terug naar uh, gisteravond. Uh, Alvans Groenendijk is ook aangeschoven, die luistert ook even mee. Want Bayern München en uh, tegen Barcelona... werd dus 4-0, niks op af te dingen. Zij zegt de Kassai en zijn assistenten... Zagen, zaten er wel een paar keer naast gisteren. En ook daar was iedereen het wel over eens. Verslaggever Martin Friesema is langs geweest bij uh, Dick Jol... oud-scheidsrechter Dick Jol... om een paar momenten door te nemen. Daar probeert Barcelona te happen. Dat mislukt. Dan gaat Laam schieten vanaf dan. Die schiet de bal tegen Piqué op. Waar nu bij Bayern iedereen zegt: hé, hey, is dat niet de hand? En dan nou is dat niet alleen maar maatgevend. De vraag is: heeft Piqué er alles aan gedaan om te voorkomen dat die bal op zijn hand kwam? Want sta je met je handen te wapperen en je krijgt hem betegen, dan hoort hij op de stip. Nou ik zie dat hij dus zich opzettelijk breed maakt. En als je als speler zijn die opzettelijk breed maakt of lang maakt. dan neem je het risico dat je de bal tegen je armen van krijgt. En is het opzettelijk. Dus is het is een. De is een met Gomez in de buurt leek het erop dat er weer een hensbal uh, zou zijn. We gaan het nu zien. Ja dit is weer een ja, procent. Ja, ja, Want Alexis Sanchez ja, gaat Sanchez. het duel aan met uh, Dante. Die heeft zijn armen vooruit gestoken alsof hij een zwembad in wil duiken. En dan komt die bal uit dat duel tegen zijn arm. En Deze hensbal vind, vind, uh, vind ik niet opzettelijk. Ik bedoel, hij kijkt niet naar de bal. Hij krijgt die bal tegen zich aangekopt op vanaf een meter afstand. Hij springt, nou, het is geen pinguin, dus hij doet zijn arm. Dus dat vind ik niks. Mooie beweging van Robben. Robben, Robben, doelpunt, doelpunt, aan Robben. Het is 3-0 voor Bayern München. Er ging een overtreding af, in ieder geval werd er een blok gezet. En nummer 25, dat is meneer Muller, die zet gewoon een blok. Bewust om die speler van Barcelona te beletten dat hij dus Robben kan verdedigen. Dus, dit is een 100% overtreding. Een vrije trap voor, uh, voor Barcelona. De scheidsrechter moet Barcelona, of Bayern München, een strafschop geven in de 16e minuut. Hens ziet hij niet. Hij moet ze een strafschop geven in de 32e minuut. Na Hens van Alexis Sanchez ziet hij niet. Er wordt uh, bij de goal van Robben een blok gezet door Müller. Overtreding gemaakt, ziet hij niet. Hij moet Jordi Alba een rode kaart geven. Die bewust de bal in het gezicht van de tegenstander Ayen Robben gooit. Ziet hij, wilde ik zeggen, niet. Maar het ergens, hij ziet het wel en geeft geel. En dat is dus nog erg rijk, want dan kun je er ook meteen niks mee Onvoorstelbaar, die scheidsrechter, zegt een wat een... Uh... Nou ja. ja, laat maar even. Uh, Bas gisteravond, Alvans Groenendijk, uh, goedenavond. Goedenavond. Uh. Um, ja, de, de, de, de ene naar de andere blunder rolt over elkaar heen in een halve finale. Hoe is het mogelijk? Nou ja, dat is wel mogelijk. Uh, het is wel te verklaren dat, dat, dat voetbal dat wordt toch uh, steeds sneller. Um, ja, dat is bijna niet meer te zien eh, voor één scheidsrechter. En ja, die officials die er vaak bij zijn, die durven de verantwoordelijkheid niet te nemen. Hè. Je maar hebt het is die uh, een scheidsrechter meer te Nee, worden, maar dat, dat, daarom zeg ik dat. Omdat je ziet ook vaak zo'n vierde en zo'n vijfde man, eh, die, die staan dan eh, ook bij zo'n achterlijn, maar die durven vaak niet verantwoordelijkheid te nemen. En dus komt het allemaal neer op die ene man die vaak alles moet zien. Hmm. Laat staan buitenspel. Dat is helemaal ongelooflijk moeilijk eh, met deze snelheid om zowel het moment van eh, dat de bal vertrekt, als eh, waar dan op dat moment de speler zich bevindt. Ja, omdat met, met bijna, ja, dat kan je bijna niet zien met maar twee ogen. Jol zei ook, hij zei het in niet andere woorden: dat uh, uh, uh, als je achter de goal, de goal staat, uh, dat je dan min of meer het afvalpuntje bent van de, de scheidsrechter, om even zo te zeggen. Maar in ieder geval niet het niveau. Dat bedoel ik niet te zeggen, niet het niveau heeft van, uh, van de scheidsrechter die in, in het veld loopt. Vind je dat er wat hogere eisen mogen worden gesteld wellicht? of dat er ja, nou ja, het blijft, het blijft het... mensenwerk. En uh, ja, dat, uh, dat, die, dat die, zeg maar, die officials die dan op die achterlijn staan... Ja, die, die, die hebben waarschijnlijk zeker niet het niveau. Hè. Dat zijn dan waarschijnlijk mindere scheidsrechters. Maar mogen ze wel iets zeggen, dat vraag ik me af. En uh, ja, ik heb hier al, al jaren geleden gezegd... Van, joh, waarom niet die beelden en, en waarom niet... Uh, maakt dat toch uh, ja, wat dat betreft mogelijk die techniek. Want dit ga, ga je nooit winnen op, de, op termijn. Nee, goed. Dus een oplossing is daar eigenlijk niet voor te vinden. Nee, zeker Want je niet. Want uh, het blijft mensenwerk. Ja. En hoeveel mensen je er ook neerzet. Ja, en hoe, hoeveel sneller het gaat. Als je wel eens oude documentaires ziet, het is gewoon echt zo. Dan was dat toch veel trager, dat voetbal. En nu, er wordt veel, veel, heel veel gelopen. He, de grote sterren van vroeger zeggen wel eens uh, veel te veel. Hmm. Maar het is nou eenmaal zo. En het is veel sneller geworden. En het is bijna niet te vol. Maar zo'n blok als gisteren werd gezet bij, bij die goal van, uh, van Robben. Dat gebeurt zo ongeveer drie meter voor de neus ja. van de man die op de ja. ja, daar is Doel, geen ik, duidelijkheid over. Da, da, da, da, dan, dan kan je zeggen, ja, de snelheid is hoger, maar dit, dit moet je toch gewoon zien? Ja, nee, dat klopt. Maar alleen, er is weer geen duidelijkheid. En, en dat vind ik altijd zo lastig met die situaties. Want er zijn heel veel clubs, ik heb het zelf ook gedaan... je traint bijvoorbeeld bij corners, train je bewust op het zetten van een blok. En dan loopt er een verdediger tegen een, een blok aan. En, en, en, de, en de man die jij wil laten koppen, die komt vrij. En Je ziet het uh, laatst nog weer met de, de Mouge, met bij Roda, het blok van Biemans. Het is heel simpel om, om dat te trainen. Maar blijkbaar mag het, want er is geen ene scheidsrechter die fluit voor een blok. En nu is het blok ergens anders op het veld. Ja, dan wordt er ook niet gefloten. Ja, Kassay, toch een uh, gerenommeerde scheidsrechter. Uh, ja. 2011-finale Champions League Barcelona-Manchester. En de halve finale van het WK. Uh, hele grote team Tussen noem. Duitsland en, en, en Spanje. Ja, vanavond uh, gaan we natuurlijk het Nederlandse arbitrage gaan we in de gaten houden. Met Björn Kuipers uh, centraal uh, uh, natuurlijk in het, in het middelpunt. Wat vind je van hem? Nou, ik vind wel uh, dat hij de laatste tijd... Uh, ja, dat hij gewoon goede wedstrijden fluit. Ik vind niet uh, dat de wedstrijd die, die hij uh, laatst voor de Champions League vloot, uh, dat was volgens mij van Barcelona. Dat was, ja, dat was geen hele moeilijke wedstrijd. Daar gebeurde niet zo gek veel hè, om, om fouten te doen. Maar goed, hij slot er wel. En hij heeft uh, een bepaalde persoonlijkheid, vind ik, de laatste tijd gekregen... dat hij toch... Uh, ja, je, je ziet aan hem dat hij ontspannen is. En uh, ja, vanavond zal het waarschijnlijk een stuk lastiger worden. Maar ook de topwedstrijd in de Nederlandse competitie. Uh, ja, ik, ik vond ook die, die strafschopgevallen vond ik ook wel goed beoordeeld. Ik vond het net niet zwaar genoeg om strafschoppen te geven. Ja. Kortom. Nou, ik vind dat hij goed bezig is. Ja. Goed, Björn Kuipers uh, vanavond dus bij uh, Dortmund tegen uh, Real Madrid. We zitten vier minuten voor de aftrap van die wedstrijd. Dus uh, tot het zover is, eventjes uh, luisteren naar uh, Crystal. Plaatje van 2 uh, minuten en 41 seconden zie ik op mijn scherm. En dat heet Circles. Circles om 20 uur 44, precies. We gaan naar Andy Houtkamp en Bart Stigler. Uh, een collega hier uh, aan tafel, Alfons Groenendijk, die zegt net... Let op, Real Madrid is extra gemotiveerd. Ten eerste, ze zijn gisteravond gewaarschuwd. En ten tweede, Barcelona heeft verloren. Dat geeft ze een enorme boost, heren. Ik kan het uh, er niet meer mee eens zijn. Ja. Um, want dat is precies wat wij eigenlijk zo even tegen elkaar zeiden. En zo is het ook echt, want uh, als je nou eigenlijk maar je, je grote rivaal extra pijn kan doen... dan kan dat door vanavond, vanuit het perspectief dus van Real... gewoon met 2-0 in Dortmund te winnen. Dan vinden ze dat bij Barcelona natuurlijk nog afschuwelijker. Dus het zou mij niet verbazen als dat inderdaad op die manier in elkaar steekt. Voor mijn gevoel is Real ook de favoriet in deze wedstrijd. Ondanks het feit dat bij de ploeg natuurlijk in de groep... waar dus ook Ajax in zat toen met Manchester City... Eh, eerste en tweede werden en eh, Dortmund beter was... in ieder geval in de uitslagen... Want thuis won met 2-1. De winnende toen van Schmelzer, de linksback. En uit, dus 2-2 speelde. En toen moest er een gelijkmaker van Euziel komen. in de laatste minuut van de wedstrijd. En eigenlijk was Dortmund ook toen beter. Um, maar dat zegt me toch niet zoveel. Omdat ik denk dat Madrid. is natuurlijk wel gaandeweg te doen in vorm gekomen. Het is in een hele slechte periode. Zeker. Is veel beter gaan spelen. En dat mogen ze vanaf nu laten zien. Een luid fluitconcert. concert. En dat betekent dat u al geraden heeft dat Madrid heeft afgetrapt. Met Cristiano Ronaldo meteen in balbezit. Uh, overigens, natuurlijk uh, opvallend dat deze twee ploegen ook bij uh, Ajax in de pool zaten. Uh, en Manchester City natuurlijk. En ja, dat was een zware pool. Ajax naar de Europa League. Daar uitgeschakeld, maar toch. Uh, Mario Gutsen, veel over gesproken. Hij is de man die uh, naar Bayern München gaat. En uh, probeert in balbezit te komen op het middenveld, maar dat lukt niet. En Real Madrid neemt over via de rechterkant. Met uh, Sergio Ramos als rechtsback Nog altijd balbezit voor Real Madrid via Fabio Coentrão Die dus weer eens mag meedoen omdat Marcelo er niet is. Dan krijgt uh, op het middenveld Modric de bal. Die er dus eigenlijk ook weer in staat omdat er wat geschoven is met Di Maria. Die dus niet speelt, van het vader geworden. En daardoor verschuift Eugil naar de zijkant. Modric heeft ook in de Champions League zijn waarde al wel gehad. Verspeelt nu de bal. Piszczek gaat gooien voor Dortmund. Dat is de rechtsback Die gooit hem naar voren. Dan moet Lewandowski koppen. Die komt eigenlijk in een kopduel verzeild met twee tegenstanders. De bal gaat over de zijlijn. Ik denk het laatste door Xabi Alonso geraakt. En dat levert dan Dortmund een ingooi op de hoogte van de middenlijn. Aan de rechterkant van het veld in de tweede minuut van de wedstrijd. Waar de sfeer in Dortmund fenomenaal mooi is. Zoals dat eigenlijk altijd is met de kelbe wand. Die grote tribune achter het doel. Links achter het doel waren duizenden staan en zingen en schreeuwen. Dat is uh, werkt naar, ja, het, in Liverpool de kop waar altijd veel bekendheid aan gegeven is. Dat gevoel heb ik hier ook altijd. Piszczek uh, noemde was net een belangrijke rol voor hem als rechtsback, Omdat hij Cristiano Ronaldo tegenover zich uh, heeft. Deed het in die twee wedstrijden in de poolfase niet slecht. Ondanks het feit dat uh, Ronaldo twee keer wist uh, te scoren. Maar uh, uh, zijn rol wordt in de Duitse media... Echt heel erg belangrijk gemaakt. En daar ligt dus aardig wat druk. Net zoals dat ligt bij Gutsen. Junogan heeft de bal. Speelt de bal eventjes naar links, naar Marco Royce. En dan gaat de bal naar de linkerkant. En dan krijgen we de eerste aanval van Borussia Dortmund. Veel moet er van de zijkanten komen via de Polen. Bijvoorbeeld uh, uh, aan de ene kant uh, Blasikowski en Roy speelt aan de andere kant. En Lewandowski de spits. Drie Polen in het team van uh, Jurgen Klopp. Balbezit voor Borussia Dortmund. Het is nog een beetje aftasten na 2,5 minuten spelen bij de 0-0 stand. Balbezit is voor Hubels. een van de twee centrale verdedigers bij Dortmund. De bal gaat in de breedte naar Subotic, Servies International. En komt dan weer aan de rechterkant uit bij Picek. Die dan contact zoekt met Blasikowski, Die de bal eigenlijk alleen maar terug kan kaatsen op het middenveld. Daar leidt uh, Dortmund balverlies. Komt hij toch nog voor de voeten van Bender. Die uh, sterke duel in gaat En dan moet aan de linkerkant Royce door. Die heeft een aardige actie in huis. Daarmee houdt hij drie tegenstanders bezig. Komt uh, de linksback eroverheen. Pisek, de voorzet van Pisek, Strand eigenlijk in de drukte van het strafspotgebied. Bal komt ook niet van de grond. Het uitverdedigen van Real. Ik weet niet of je het paniekerig mag noemen. Maar het gaat in ieder geval met de ogen dicht. Ik denk dat Eusiel gewoon een blinde trap naar voren geeft en ongeveer op de middellijn af. En die bal dwarrelt dan halverwege de Duitse helft over de zijlijn. Waardoor de heren van Jurgen Klopp, de trainer die toch zoveel succes heeft. En waarvan eigenlijk ook iedereen zegt dat het zo langzaam en zeker tot de toptrainers moet worden gerekend van Europa. Voor zover dat dan niet gebeurt. Zijn ploeg mag aan de linkerkant een ingooi gaan nemen. Doet dat uh, ver, tenminste ver naar voren. In ieder geval op het hoofd van Sergio Ramos. Bal over de zijlijnen. Dus mag er weer gegooid worden. Maar dan een meter of tien verder door Borussia Dortmund. En uh, alle, dat alles onder het toeziend oog van Björk Kuipers. De net 40 geworden supermarkt uh, uitbater uit de Oldenzaal. <laughs> en uh, die uh, toch inderdaad een uitstekend uh, seizoen heeft. Een uh, prachtige wedstrijd heeft uh, gehad tot nu toe met uh, Barcelona... Paris Saint-Germain als echte uitblinker daar van het veld kwam en ook PSV Ajax deed die uitstekende balbezit voor Dortmund met Pisek speelt de bal naar voren, maar de bal wordt onderschept door Real. Real in de tegenaanval. En als Real nou iets goed kan, is het met een tegenaanval met drie, vier kaatsen en twee paasjes ineens voor het doel van de tegenstander staan. Dat lukt nu niet, omdat Dortmund er heel kort op zit op het middenveld. Dat moet je dan ook wel doen om uit de problemen te blijven. Gundogan heeft de bal, krijgt een duwtje. De ja, Turkse-Duitse, is Duitse international natuurlijk. Die uh, krijgt het duwtje van Kedira. Natuurlijk ook een Duitse met Tunesische roots dan weer. Die niet hier speelde in Stuttgart. En uh, toen naar Madrid ging. Het is nog wel aardig om te zien dat Euziel, benieuwd of die uitgefloten wordt. Eerst eens kijken naar de vrije schot. Die wordt weggekopt door Madrid. Dat Euziel die heeft natuurlijk een verleden bij Schalke. Of ze die nog heel erg gaan uitsluiten Ja, vooralsnog is het wat dat betreft rustig bij het publiek. Alleen als Real sowieso in bal bezit is, dan wordt er even nog gefloten. Dat is nu niet het geval, want de bal wordt naar voren gespeeld door Marco Royce, Een beetje blind. En dan gaat de bal over de zijde en dan mag Real Madrid gaan gooien. Een totaal andere wedstrijd dit dan de wedstrijd die we gisteren hebben mogen uh, aanschouwen in uh, München. Toen lag het tempo eigenlijk vanaf de eerste seconde hoog. Met een enorme kans in de beginfase voor Arjen Robben. Nu is er uh, dik vijf minuten gespeeld en is men nog niet eens bij de strafschopgebieden in de buurt geweest. Uh, dus even kijken of dat uh, uh, snel gaat veranderen. Want een beetje vuur mag er best in de wedstrijd gaan komen bal bezit voor Real Madrid via Xabi Alonso. Modric kijkt om zich heen, ziet dat er eigenlijk in voorwaartse richting ruimte ligt. Dan is Ozil mee, Higuain en Cristiano Ronaldo kiezen positie in het opgebied. Er moet een voorzet komen, de bal wordt breed op het middenveld teruggelegd naar Xabi Alonso. 30 meter van het doel, recht voor het doel ook. Modric aangespeeld, die neemt de bal aan, wipt hem op. Wil in één keer een volley uit de lucht plukken. Dat lukt niet. Omdat er een Duits been tussen zit. En dan kan Blasikowski of Lewandowski overnemen voor Dortmund. Die in een fel duel verzeld Raakt Rond van de middenlijn met evenzeer zijn tegenstander. Die merkwaardig genoeg nu de andere kant op loopt. Farahner de jonge Fransman. Sinds kort international. Omdat hij blijkbaar denkt het duel is voldoende beslist. En hij loopt terug. De man aan de bal. Lewandowski. Dan doe ik dat ook maar. Toen lag er ineens toch weer wat ruimte. Nu, balbezit naar Stort balverlies van Real Madrid voor Royce. Royce in de as van het veld zoekt Varaan op. Gaat er langs, Royce. Door het strafhoekgebied binnen, Royce. Oh, de rebound voor Lewandowski. Die moet erin. Als de keeper de bal nog tegenhoudt. En Lewandowski in de moeilijke hoek weliswaar nog schiet. Dat het eerst om zijn as draait. En dan de bal er toch niet in krijgt. Bijna is het Royce 1-0. En na de redding van Diego Lopez. Komt de bal voor de rebound voor de voeten van Blaasjikowski. Maar die komt dus in zo'n moeilijke hoek aan de linkerkant uit dat hij het niet kan en durft. Maar met een heel klein beetje geluk. Was dit 1-0 geweest voor Dortmund? Enorme kans. goede actie over van Reus. Met uh, ook uitstekend werk van Lewandowski. Die een beetje als uh, uh, uh, afleidingsmanoeuvre daar kruiste. En dan is het Reus die de bal inschiet. En is het net iets te scherp voor Lewandowski om die bal erin te schieten. En dan wordt de hoek te moeilijk. En is het Sergio Ramos die ertussen zit. Moreo aan de zijkant die tot kanten maand. Maar Royce liet zien hoe goed deze voetballer is. Want uh, Götze wordt veel overgezegd. Maar ook Marco Royce is een fantastische voetballer. En ook uh, Lewandowski, waar veel over gesproken is al het hele seizoen. Hij zou nu trouwens uh, licht geblesseerd zijn. Maar zelf heeft hij gezegd, niets aan de hand. Uh, zijn naam werd ook veelvuldig in contact gebracht met uh, Bayern München. Maar zelf heeft hij gezegd, nee, dat gaat niet gebeuren. Maar zei Götze dat ook niet in december. Goed, balbezit voor uh, Broezje uh, Dortmund via de linkerkant. Ja, en daar komt uh, Schmelzer, die een 1-2 in huis heeft, een overstapje. En daar komt de bal aan de zijkant. Er zou er een moeten komen op vier aanvallers die wachten. Lewandowski is heel dichtbij en die er schiet erin. Na acht minuten is het 1-0 voor Dortmund. En zo blijft de eerste grote kans onbenut. Maar is de tweede onberispelijk raak. De voorzet vanaf de linkerkant komt niet hoog, maar half hoog scherp. Indraaiend het strafgrondgebied binnen. Daar staat de verdediging van Madrid. Nou ja... Niet heel scherp op te letten. En dan uh, piept de spits. De aanvoerder, of niet de aanvoerder. De spits en de topscorer moet ik zeggen. Van uh, Dortmund Lewandowski er heel slim tussendoor. Want je kan goed positie kiezen en dat is de pol wel toevertrouwd. En die tikt de bal dan met een uitgestoken been van dichtbij. Langs de keeper. Hij duikt eigenlijk op. In de rug van zijn tegenstander die hem heel eventjes kwijt is. Maar heel eventjes kwijt betekent definitief kwijt. En dat mag Pepe, de ervaren Portugees, zich toch wel aantrekken vind ik. 1-0 voor Dortmund. Wat een opening. En weer een Duitse opening. En eh, ja. toch wel redelijk verrassend is uh, toch wel. Uh, het zijn de twee uh, Duitse dagen. Uh, het zou bijna een uitverkoopje uh, slogan kunnen zijn. De Duitse dagen in Europa. Het is uh, balbezit nu voor Real Madrid. En dan mag uh, Mourinho honderdduizend keer met zijn armen van rustig aan rustig aan. Maar je kijkt wel tegen de 1-0 achterstand aan. En wat uh, zou het mooi zijn voor Dortmund. Want daar hopen ze op dat ze de nul kunnen houden. En 2-0, dat uh, leek hun een, een hele aardige in, in het uh, Dortmundkampen-uitgangspositie. ...voor volgende week de wedstrijd in uh, Madrid. Goed, het staat 1-0. Lewandowski al heel snel in de wedstrijd, toch wel. Kijken wat Real als antwoord heeft. nog niet, want uh, het balbezit is voor Schmelzer aan de linkerkant. Kan hij de bal binnenhouden? Nee. Bal gaat over de zijlijn inborg voor Real Madrid. 9 minuten en 15 seconden gespeeld. 1-0, Borussia Dortmund. Nummer 7 van Lewandowski in de Champions League. Topscorer van de Champions League dit seizoen is trouwens... Uh, ...die speelt aan de andere kant. Ronaldo die heeft er 11... Lewandowski 7 Die heeft er in de competitie dus 23 gemaakt. De 23 tegen Mainz afgelopen weekend. Dan kan je toch spreken van een aardig seizoen. En deze zou wel eens belangrijk kunnen zijn. Dat hoor je dan op zo'n moment te zeggen. Als Dortmund weer komt en overgenomen heeft. Via een paas van Gundogan op het middenveld. de Royce op pad gestuurd aan de linkerkant van het veld. Maar een overtreding gemaakt door Real. Dat zich in de beginfase toch meer. Dit keer is Lewandowski een slachtoffer moet bedienen. Van een duwtje en een tikje hier en daar. Om te voorkomen dat ze er bij Dortmund iets te makkelijk doorheen lopen. In dit geval is het een blok. Dat is na gisteren plotseling een heel actueel onderwerp natuurlijk. Dat gezet wordt door Sergio Ramos, de rechtsback van Real Madrid. Aanvoerder ook. En dat levert dan een vrije schop op voor de Duitsers. 10 minuten op de klok. Het is al 1-0. Wordt het nog gekker? Royce met de vrije trap vanaf de linkerkant. Rechterbeen. De bal dus richting het doel van Diego Lopez. Daar komt die bal, wordt ter hoogte van de penalty stip weggekomen. Opgevangen door Gutsen. goeie bal van Bal Welkom voor het doel. Die wordt half gemist door Real Madrid spelers. Pepe onder andere was daarbij. En dan gaat de bal over de zijlijn. Dit was een mogelijkheid, geen kans, maar mogelijkheid naar goed werk van Gutsen. En uh, Van Royce via die vrije trap. Real Madrid in de aanval met uh, wilde zeggen Cristiano Ronaldo. Maar die laat het even over aan Eusil. Eusil Modric, Modric. terug naar Eusil. In één keer meegegeven aan Cristiano Ronaldo. Bal lijkt me wat te hard. Is wat te hard. Hij loopt er wel achteraan. Maar ziet dat die bal op het moment dat hij het strafgebied binnenloopt van Dortmund. Eigenlijk al in de buurt van de achterlijn ligt. En dat levert dan een doeltrap op voor Roman Weidenfeller. Eigenlijk sinds mensenheugen is al keeper van uh, Borussia Dortmund. 32 is hij. Zelfs in de tijd dat Bert van Marwijk trainer van Dortmund was, was Weidenfellen daar al doelman. Onder Van Marwijk speelde hij trouwens vaker niet dan wel. Toen nog een beetje aan het begin van zijn carrière, maar een mensenleven achter de rug eigenlijk al hier in Dortmund. Dat dus met 1-0 voor staat tegen Real Madrid na 11,5 minuut. De doeltrap van Weidenfellen komt voor de voeten aan de linkerkant van het veld van Schmelzen. Die probeert in één keer aanvallers te bereiken, of zoals in dit geval Gutsen. Die mag je overigens gerust een aan aanvallen noemen ook. Maar ook dit keer blijkt de bal een beetje te hard. En uh, komt hij in de handen van Diego Lopez. De keeper die uh, dus bij Real Madrid nog altijd in de doel staat. Dat Casillas, die zit wel op de bank. Die heeft uh, Januari praktisch een duim. En die is wel weer beschikbaar. Maar uh, moet voorlopig uh, genoegen nemen met een bijrolletje. Balbezit voor Real Madrid. We gaan er zo dadelijk heel even uit voor het uh, nieuws van 9 uur. Het nieuws in uh, Dortmund is uh, dat het 1-0 staat voor Borussia. Al snel in de wedstrijd. Na een minuutje of tien spelen was het Lewandowski... Die uh, een, uh, de tweede kans in de wedstrijd voor Borussia Dortmund kon uh, benutten. Balbezit voor Real Madrid. Kijken wat ze nog terug kunnen doen in het eerste kwartier. Volgens nog weinig buitenspel geconstateerd. En ook gegeven van Higuain. Wij gaan dus even naar het nieuws van 9 uur. De stand bij Borussia Dortmund. Real Madrid 1-0. Doelpuntenmaker De Paul Lewandowski. Okay.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 Dit is Radio 1.